6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. En met straks in het NWS Radio 1 Journal het aangescherpte reisadvies voor Egypte van Buitenlandse Zaken. Eerst het NWS Chanaal met Jeroen Tsjepema. En daar beginnen wij ook mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu ook alle niet-essentiële reizen naar de Egyptische vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Minister Timmermans heeft besloten het reisadvies op deze manier aan te scherpen. In Egypte zijn vanmiddag opnieuw doden gevallen bij confrontatie tussen betogers en leger en politie. Berichten over slachtoffers komen uit de hoofdstad Cairo, Ismailia en Damietta aan de Middellandse Zee. Ziekenhuizen melden de dood van 16 betogers. In Cairo demonstreren opnieuw vele duizenden aanhangers... van de afgezette president Morsi. Onder meer in het centrum van Cairo, zegt correspondent Sander van Hoorn. Daar is het eigenlijk uh, vrij snel misgegaan na het vrijdagmiddaggebed. Daar uh, werd begonnen met het schieten van traangas, maar uh, omdat er een politiebureau belaagd werd, ging dat al vrij snel over in uh, geweervuur. En ook op andere plaatsen in Cairo de hele tijd demonstraties, clashes met legerpolitie en buurtbewoners en ja, dus ook doden die zijn gevallen. Hoeveel doden er in Cairo zijn gevallen is nog onduidelijk. Prins Frizo is vanmiddag in besloten kring in Lagevuurse begraven. In de Stulpkerk werd een uitvaartdienst gehouden. De dienst werd geleid door dominee Karel Terlinde... een goede bekende van de koninklijke familie. Frizo kon heel direct zijn en een uitgesproken mening hebben. En hoe vertrouwder zijn omgeving... ik denk nu ook aan die mannengemeenschap van het gezin waarin hij opgroeide... hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon... Weten dat je elkaar nooit zou laten vallen. Na de dienst werd het lichaam van Frizo naar de begraafplaats... naast de kerk gebracht, vertelt verslaggever Menno Reemeyer. Het kist werd uh, gedragen door koning Willem-Alexander... zijn broer prins Constantijn en uh, door vier vrienden. Uh, Eén daarvan kennen we inmiddels, dat is de Australiër Adam Anders... Uh, een vriend van uh, met name Mabel en, uh, en Frizo. Verder waren er nog een vriend van uh, de, de middelbare school... en uh, twee studievrienden uh, van zijn universitaire periode. Prins Frizo overleed afgelopen maandag op 44-jarige leeftijd op Paleis Huis ten Bosch. DigiD doet het weer. De site was sinds vanochtend niet bereikbaar door een DDoS-aanval. Rond vier uur kon weer worden ingelogd op de site. Bij een DDoS-aanval bestoken cybercriminelen het systeem met een enorme hoeveelheid data, waardoor een website niet of slecht bereikbaar is. Directeur Luitjens van DigiD. Een nieuwe dedelsaanval aanval wordt niet uitgesloten, Digid is dit jaar al vaker ontregeld door een Dedels aanval. De aardbevingen die geregeld in Noord-Groningen plaatsvinden, kosten de NAM tientallen miljoenen euro's. Sinds de zware aardbeving van een jaar geleden die een kracht had van 3,6 op de schaal van Richter, kwamen bijna 9000 schademeldingen binnen. Daarvan zijn er meer dan 3000 beoordeeld. Die schademeldingen kosten de NAM samen 24 miljoen euro. De totale kosten voor de claims zullen een stuk hoger uitvallen. Adjunct-directeur Botter van de Nam weet niet hoe hoog het bedrag gaat worden. Dat vind ik moeilijk te zeggen, want het is uh, helemaal afhankelijk... van uh, het soort meldingen enzovoort. En, uh, wij hebben zaken behandeld naar volgorde van binnenkomst... en ik weet niet of daar een trend in zit. Vanmiddag was er opnieuw een aardbeving in Noord-Groningen. Die had een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Bij de Filipijnen zijn een veerboot en een vrachtschip tegen elkaar gebotst. Er is een grote reddingsoperatie op tafel gezet. Aan boord van de veerboot zijn 700 passagiers... De kapitein heeft iedereen opdracht gegeven het schip te verlaten. Verscheidende boten zijn in de buurt om passagiers op te pikken. De aanvaring was in de buurt van de stad Cebu... in het midden van de Filipijnen, niet ver van de kust. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het weer, vooral in het westen, noorden en midden... neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui vallen. Pas laat in de avond of nacht trekken de buien Noordoostwaarts weg. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft er bijna overal droog... bij 20 tot 25 graden. Hé, hey, bij Wijnand spaan, ga je gang. Flinke problemen nog op de Maasvlakte op de N15. Maar het is niet uh, het enige wat opvalt. De meeste fielen staan nu in het zuiden van het land. Onder meer op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Belgische grens en hoger Heide acht kilometer file. Op de A58 loopt het vast. Van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moorgestel en Oorschot 5 kilometer. Ja, dan de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam staat voor Nog 4 kilometer. Dat loopt op zich wel los. Maar de andere kant op uh, is de file nog erg lang richting de Maasvlakte tussen Rosenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer. En dat komt omdat bij de afrit Briele de afrit naar de N57 dicht is. Dus al het verkeer moet omrijden via die N15. En die is nu dus erg druk. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Vijf over zes, goedenavond. We blikken terug op een droevige dag in lage Lagenvuurse. We kijken vooruit naar een mogelijk gewelddadige avond in Egypte. En nu het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt ook alle niet-essentiële reizen... naar de Egyptische vakantieressorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Minister Timmermans heeft vanmiddag besloten... het reisadvies op deze manier aan te scherven. Wij zullen ons als branche even moeten beraden... wat de concrete aanpassingen moeten gaan worden... voor wat betreft het reisadvies wat er nu ligt. Dat is de ANVR. Die spreken we zo, maar we kijken eerst terug op die eerste beelden... die we hebben gekregen over de begrafenis van prins Friso. Verslaggever Menno Reemmeijer, wat viel jou daarbij op? Allereerst uh, de kist, Tim. Een uh, hele zwarte kist uh, is voor gekozen. Uh, veel bloemen erop, dat alles in het wit. We hebben eerder al gezien toen de familie naar de kerk liep... dat de volwassenen in het zwart waren... maar de kindertjes, de, de dochters en ook uh, de nichtjes en uh, neefje in het wit. Uh, verder viel op dat het vooral een heel persoonlijke dienst was. Uh, voorgegaan door uh, Karel de Linde, de dominee. En ook hij ging heel erg in op de persoon Friso.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 Gezin, uh, Tim, sorry. Ja. Dat was zijn uh, rol binnen het gezin. Maar er werd ook gerefereerd door de dominee aan zijn rol bij de vrienden van Friso. Er waren vrienden van Friso die zeiden... We weten niet wat we zonder Friso moeten. Omdat hij altijd onafhankelijk dacht. Omdat hij zulke goede adviezen gaf. Eigen ideeën had over het universitair onderwijs. Over bepaalde investeringen, over democratische problematiek, over het medische systeem. Hij kon heel stellig in zijn mening zijn, maar hij kon ook goed luisteren. Ja, dat is het beeld wat we van Frizo gekregen hebben de afgelopen dagen. Eh, het was altijd een prins op de achtergrond. En eh, we hebben nu meer te horen gekregen over hoe, hij, hoe zijn rol was binnen de familie, maar ook bij zijn vrienden. Er werd ook nog verteld over eh, hoe die veranderd was eh, door de komst van zijn dochters Zaria en Luana. Hoe die met hun spelletjes deed, eh, boeken las, maar ook als wetenschapper en als techneut eh, vliegtuigen met ze bouwde. Verder in het programma wat opviel, dat persoonlijk, ik gaf het al aan, er was een schriftlezing door koning Willem-Alexander, terwijl prins Constantijn zijn andere broer... en een vriend van Friso samen herinneringen ophaalden aan hun tijd met Het Zijn men nou misschien een vraag die veel mensen zich stellen daarover lage vuurs? Is dat graf toegankelijk? Nou, op dit moment nog niet, is het afgeschermd. Um, het was de bedoeling, en misschien gaat het ook nog wel gebeuren... wordt de begraafplaats wel vanavond vrijgegeven. Er wordt ook wel gezegd, maar dat hebben we niet bevestigd gekregen... dat de begraafplaats twee maanden gesloten zal zijn. We hebben in ieder geval wat beelden daarvan gezien. Het is een grote bloemenzee waarbij het opvalt dat het graf zo dicht mogelijk tegen Drakenstein aan, aan uh, uh, ligt. Uh, de, de, de begraafplaats grenst aan het uh, landgoed van uh, prinses Beatrix... die daar eind van het jaar gaat wonen. En uh, het graf van Frieso ligt zo dicht mogelijk tegen Drakenstein aan. Wel met een uh, bewakingscamera erop. Meneer Reemmeijer, dank u wel vanuit uh, Lage Vuurse. We gaan nog even verder hierover praten met Jacobine Geel. Goedenavond. Theologe, deskundigen op het gebied van kerkdiensten en religieuze plechtigheden. We horen net Menno vertellen over een heel persoonlijke dienst. Um, ja. Denkt u dat dat ook vooral kwam door de, door de goede band die Terlinde heeft met haar familie? Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, en ze hebben natuurlijk uh, een lange geschiedenis al met elkaar. Ze zijn uh, door hem getrouwd... Uh, Huub Oosterhuis heeft de kinderen gedoopt. En ik heb begrepen dat uh, ook Huub Oosterhuis in de dienst uh, een rol heeft gespeeld aan het eind... door een zegen uit te spreken over uh, de kist en daarmee over uh, de ziel, zou je kunnen zeggen, van, uh, van Friso. Mm. Dus uh, ze, ze waren beide ook in functie eigenlijk aanwezig. Ja. En dat geeft ook iets aan van de, ja, van de vrijheid waarmee... Uh, ook deze mensen gewoon putten uit de traditie om, om toch datgene ook naar voren te halen wat, wat hen ook sterkt op dit moment. Ja, hoe bedoelt u dat, die vrijheid die de familie neemt? Nou ja, het is natuurlijk een, het is natuurlijk een bijzondere combinatie. Hè? Een, een, een protestantse dominee en een uh, oorspronkelijk katholieke priester die nu weliswaar zijn eigen plek uh, in het hele kerkelijke universum heeft ingenomen, maar toch het uh, is, is, is een keuze voor twee markante figuren in het kerkelijke landschap. En ze doen dat heel uh, ontspannen eigenlijk. Uh, zonder al te veel uh, te denken van hoe zou het eigenlijk moeten volgens de vaste lijn is of zo. En dat vind ik wel mooi. Daarmee gaat het, maakt het, ja, geeft het de indruk van dat ze er ook echt over na hebben gedacht. En Ik, ik, ik kan me ook niet anders voorstellen dat dat meebond natuurlijk heel erg... Uh, ja, van invloed is geweest op de vormgeving van deze dienst. Het ja, kan bijna niet anders. Want vanmorgen uh, sprak u de verwachting uit... dat Dobinee talinde uh, zou gaan refereren aan de trouwdienst van Friso. Ja, en hij, ik heb hem gesproken ook, en dat heeft hij ook gedaan. Uh, met name ook aan, aan toch dat, dat, dat, dat complexe gevoel van... Hè, als je dan zegt ik zal er zijn, dat zegt je tegen elkaar... dat zegt uh, God tegen jou. En uiteindelijk moet je alleen verder. En hoe, hoe, hoe doe je dat? Dus daar heeft hij zeker... Uh, is hij bij stilgestaan. Ik bedoel, we hebben nu fragmenten gehoord waarin het vooral over de persoon Friso ging. En dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Een kerkdienst probeert iemand natuurlijk ook in te bedden in het leven dat hij uh, innerlijk is gegaan... en dat hij ook uh, met God, met, met, met zijn spiritualiteit is gegaan. En dat, uh, ja, dat zijn andere fragmenten die gekozen hadden kunnen worden, denk ik. Met een aantal gezangen, voor, voor, voor zover u weet, waren daar bekende liederen bij? Nou, wat ik wel mooi vind is dat er juist ook een paar echt hele onbekende liederen bij waren. Ik bedoel, Maaike Alboot heeft gezongen. Hè? Dat uh, meisje wat een uh, sing song contest uh, heeft gewonnen. Een heel mooi kwetsbaar liedje over, over toch eigenlijk nabijheid. En, en het, het verlangen daarnaar en het gemis daarvan. En uh, zijn eigen dochtertje heeft uh, een liedje gemaakt dat, uh, dat ze ook, heb ik begrepen, heeft opgenomen. En dat ook gespeeld is. Dus nog los van... De wat bekendere liederen, waar ook het, de hele dienst mee afsloot. wat licht dat mee aanstoot in de morgen. Dat is natuurlijk echt een soort hoop hè, van dit lichaam vertrouwen toe aan de aarde. Maar wij zeggen dat het het einde toch niet is. En dat, dat spreekt dat wel uit. Dat, uh, dat ze toch ook voor een paar hele, hele eigen tijd... en eigen elementen hebben gekozen in die dienst. Dus het was klassiek en, en nieuw tegelijk. Oude en jonge mensen, oude tradities en nieuwe gebeurtenissen. Ja, ja zoals ze zelf denk ik ook waar. Jacobine Geel, ik dank u hartelijk voor deze informatie. Uh, de beelden die zijn vrijgegeven uh, rond 6 uur, zijn natuurlijk te bekijken op onze website nms.nl. In Egypte begint het weer flink uit de hand te lopen. Bij gevechten tussen betogers, leger en politie zijn zeker al tientallen doden gevallen. Aan de lijn van de Vlaamse verslaggeefster Rut van der Wallach. Goedenavond. Goedenavond. Je zit op dit moment in Alexandrië. Daar hoorden we vanmiddag al berichten van dat de situatie grimmig is. Herken je dat? Ja, klopt inderdaad. Ik was uh, vanmorgen met de ploeg van Nussier op stad. Wij waren bij uh, een moskee uh, waar heel veel motelmoeden zich hadden verzameld. En daar kwamen um, een, en daar kwam een begrafenis toe. Er waren eigenlijk twee mensen die begraven werden, mensen die omgekomen waren tijdens nee, de ontwending van de zit in Kairo uh, op woensdag. En iemand anders die gisteren is omgekomen in uh, drie tegen tegenvechten tussen Mottenburgers en uh, Neger. Nu, tijdens die begrafenisstoet uh, uh, kwamen plotseling uh, mensen de, de stoeten te en met stokken inslaan op, uh, op de mensen die aan het rouwen waren. Uh, dus meteen kwam er een grote paniek. Er zou iemand gestorven zijn, die berichten zijn nog niet bevestigd. Uh, maar de sfeer was inderdaad heel gering. En uh, wat is daarbij de positie van het leger? Het leger dat heeft ingegrepen om de situatie te herstellen. Waren zij in zicht vanmiddag? Nou, het is heel opvallend. Uh, de hele middag toen wij de straat op waren... en uh, betogingen zagen van de dus. en daarbij ook uh, aan de andere kant van de stad... Uh, waren eigenlijk uh, jongeren en, en jonge mannen zich aan het verzamelen. Ze hadden messen mee, zwaarden mee... Uh, waarschijnlijk ook geweren, die hebben we niet zelf gezien, maar ik ben zeker dat ze, dat ze ook uh, ja, wapens bij hadden. Die waren aan het wachten op die betoging van de motvriendenbus en ik ben zeker uh, van last dat die twee betogingen elkaar uh, tegen zouden komen. Dat, het, dat er geweld zou uitbreken en heel opvallend was dat er geen enkele veiligheidsdienst aanwezig was. Nog politie, nog leger, die waren aanwezig op de straat. Op welke manier uh, is er toch een boodschap overgebracht van de demonstranten? Want de dag zou, de, zou moeten worden herinnerd als de dag van de woede. Is die boodschap overgebracht? Mm -hmm. Ja, uh, het hele grote probleem in de is op dit moment dat de media uh, eigenlijk een grote mediaoorlog aan het voeren is tegen die Dus Het mede is dat het iemand eigenlijk speelt in handen. En de moslimdiensten dus liever zo snel mogelijk verdwijnen, of toch in de marginaliteit uh, verdwijnen. Dus die worden in de media en de boete afgeschilderd als terroristen. Als tegen al mensen die het land naar de verdoemenis proberen helpen. Dus die mottoboeders hebben eigenlijk geen enkele plek om hun boodschap te verkondigen, behalve dan de straat, waar ze vaak met geweld worden aangepakt. De situatie op dit moment, wat verwacht je voor de avond als je ook erop wijst dat het leger eigenlijk nog niet zo heel goed te zien is? Uh, ik wacht de avond aan niet meer af. Ik weet dat ik er op dit moment in Cairo al heel heftig wordt gevochten. Daar waren uh, tientallen bedrogingen van doen, dus Die kwamen samen op het centrale plein bij het uh, treinstation van de stad. En, en daar zijn nu al heel veel lesjes uitgedrukt. Ook in Alexandrië uh, zijn er al gewonden van bij de uh, De avond die gaat nu in, in Alexandrië de zon aan het ondergaan. En ik ben er zeker van dat het opnieuw een nacht wordt met heel veel gewonden. En waarschijnlijk ook uh, tientallen doden. Onze VRT-collega Rut van der Wallen, dankjewel voor deze update over de situatie in Egypte en met name in Alexandrië. U hoorde zojuist, het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu ook... alle niet strikt noodzakelijke reizen naar de Egyptische vakantieresorts... aan de um, Rode Zee en de Golf van Akaba. De organisatie van de reisbranche, de ANVR, heeft kennis genomen van het aangescherpte reisadvies. En de ANVR is er nog aan het beraden wat dit betekent... voor de toeristen die daar nu zitten. Of voor mensen die een vakantie hebben geboekt naar Egypte. De situatie op de Nederlandse wegen. Wijnandsma. Ja, de files beginnen geleidelijk aan uh, op te lossen. Het gaat nog wat moeizaam op de N15 richting de Maasvlakte. Bij de Afrit Brienne is de afrit naar de N57 al de hele middag dicht door een afgevallen lading. Dat is goed te merken een stukje verderop richting de Maasvlakte. Want daar staat door omrijders tussen de Thomassentunnel en de Afrit Oost voor de 8 kilometer files. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Twee jaar na zijn dood komt de oprichter van Apple, Steve Jobs, weer tot leven op het witte doek in de speelfilm Jobs. Vanavond gaat hij in première in de Verenigde Staten. In life you only get to do so many things. We're to make Apple cool again. We're gonna make Apple cool again. Uh, Bastiaan vroeg op, goedenavond. Goedenavond. Van iCulture. Je schrijft voor de website. iPhoneclub.nl. Dus daar mag, daar mag ik afleiden. Een fan van Apple. Uh, een fan van de film. Uh, ja. Het is voor mij sowieso heel gek om die film ook gewoon te zien. Want ja, ik ben er de hele dag mee bezig. En het is gewoon een, ja, is gewoon een beetje een feestje van herkenning. Van oh, die, die persoon in die film ken ik. Ik weet wat hier gebeurt. Oh, dat is deze scène uit deze gaf. Op de, deze sommige club. Ja, dus het is heel, heel bijzonder om dat te zien. Ja, niks nieuws omdat we weten wat er gebeurd is, hoe het afloopt. Maar natuurlijk de manier waarop Steve Jobs wordt geportretteerd door Ashton Kutcher. Daar gaat het denk ik om, hè? Ja, dat is een beetje spannend. Want hij heeft natuurlijk al eerder uh, serieuze rollen gedaan, maar niet heel veel. Ik ken hem vooral gewoon als komische personen. En ja, dit is opeens iets veel serieuzer. Dus ik denk dat hij ook ten dele gewoon gecast is, omdat hij absurd veel lijkt op Steve. Ja, is dat zo? Uh, ja, dus als je een foto van een jonge Steve Jobs zet... naast een foto van Aston Kutcher... Is, dan ga je echt, uh, moet je echt tellen van... oké, okay, hier zitten een paar verschillen... en dat is deze en dat is deze. Ze dus lijken echt heel erg op elkaar. Maar dan gaat het erop om... of je hem ook in de film kunt tot leven kunt laten wekken. Hè? Slaagt hij erin met zijn maniertjes... met de manier waarop hij praat? Uh, de manier van bewegen lukt het hem wel mee. Maar ja, de, de manier van praten wel... maar het stemgeluid is bij hem wel weer heel anders. Oh, ja? bedoel, je, ziet, je ziet hem bewegen, je ziet hem lopen... je ziet hem praten met mensen en wat je ziet, heb je echt een idee bij van, oh ja, dit is echt Steve Jobs. Maar dan hoor je duidelijk het stemgeluid van Ashton Kutcher en dan word je er weer een beetje uitgetrokken. Mm. Dus? Het gevoel? Ja, ja, het is een beetje, ik, ik, voor wat, wat, hij, he, wat hij heeft kunnen doen is het hem gelukt, heb ik het idee. Ik proef, ik proef toch een beetje twijfel. Nou, het, het is gewoon puur dat stemgeluid. Het is gewoon echt een heel suf dingetje waarbij je gewoon hebt van, nou hij ziet er wel zo uit, maar hij klinkt dan weer toch net als Aston Kutcher. En het is ook zo'n acteur die je bij zoveel dingen al hebt gezien... waarbij je toch die associatie even moet leggen. Ja, maar goed, jij, jij natuurlijk als iemand van, van de iPhone-club... een uh, Apple adept, weet natuurlijk precies hoe Steve Jobs praat. Het grote publiek weet dat natuurlijk niet. Nee, dat is waar. Ik bedoel, ik, ik kijk er ook met veel te veel kritiek waarschijnlijk naar... En, Kijk, de manier waarop hij beweegt is echt één op één Steve. En dat is gewoon heel bijzonder om te zien. Dus ja, wat dat betreft hulde. Ja, en geeft de film ook het ware beeld van Steve Jobs uh, weer? Um, ja, in zekere opzichten sowieso. Kijk, het was een vrij moeilijke man. Het is dus, dus niet iemand van mij lekker kon gaan evolueren en gezellig een biertje kon drinken. Dat is een, leed, dat is een statement, hè? Ja, nee, dat kun je zeggen, inderdaad. <laughs> En, en dat wordt hier ook wel getoond. Ik bedoel, hij komt, hij komt in conflict situaties en dan reageert hij heel moeilijk. En dan denk je ook van ja, als je nou gewoon sorry had gezegd, dan was het klaar. Maar hij blijft gewoon op zijn eigen manier doorbuffelen. En ja, ze, tegelijkertijd ze behandelen ze gewoon een paar hele gevoelige onderwerpen. Zoals uh, zijn dochter Lisa, die, die hij uh, in de eerste paar jaren van haar leven gewoon niet heeft erkend. Oké, okay, dus, dus die kritiek, die moeilijke punten uit zijn leven, die komen wel degelijk aan bod. Want je, je zou je kunnen afvragen, deze man is nog maar vrij recent uh, geleden overleden, twee jaar geleden. Uh, je ja. zou denken, dat zouden filmmakers een beetje kunnen beïnvloeden. Dat je niet al te kritisch uh, een film zou willen maken. Ja, ik heb zo, bij de eerste helft van de film maak ik sowieso het idee dat ze er echt niet bang voor waren. Ze, waren ja, ze hebben natuurlijk ook het geluk dat de biografie al vrij kritisch was, omdat... Hij daar zelf op heeft aangedrongen bij de schrijver... dat het geen rooskleurig beeld moet worden. Dus wat dat betreft, de kritiek was al in het openbaar. Dat kun je dan in de film vertellen. Aan de andere kant, het eindigt natuurlijk heel positief. Want hij komt weer terug bij Apple. Het uh, komt allemaal goed. Hij, hij weet het allemaal op het einde beter. Dus het eindigt wel met een hele positieve noot. De legende leeft voort, ook in de film. Ja, absoluut. Bastiaan op van iCulture. dankjewel voor deze vooruitblik in Amerika en volgende week... dan pas in Nederland. Hartelijk dank. Yep. We gaan naar Moskou, naar het WK Atlantiek. We gaan naar het verspringen. die Houtkamp, praat ons bij. Ja, uh, grote ontwikkelingen. Want Geisha, de nieuwe Nederlander, heeft 8,29 meter gesprongen. O, Een nieuw Nederlands record. Staat daarmee op de tweede plaats. En die finale gaat over zes sprongen. En uh, hij deed dat in zijn vierde sprong. Het oude record dus van Emil Mellard. 8,19 meter uit de boeken van 17 juli 1988... Emil Mella, dus geen Nederlands recordhouder meer. Dat is nu Geisha, met 8,29 meter. Staat daarmee op de tweede plaats, achter een rus. Die 8,52 meter sprong. Echt gigantisch ver. Uh, Verreweg het beste van dit jaar. Maar wat Geisha hier doet, en ik durf het... Nou, ik zal het nog niet echt heel hard op te uh, zeggen. Maar ik uh, hoop een beetje op een medaille nu. Wie weet, we gaan het zien. En die uitkomt vanuit Moskou.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 Hole of the Moon, Waterboys. Hoe nietig kun je zijn als je opduikt naast het grootste containerschip ter wereld. 18.000 containers kan die herbergen. Vanmiddag kwam een schip aan in Rotterdam. Het containerschip is van het Deense bedrijf Mersk. Verslag Verslaggever Karen Albers die vroeg aan Maarten Tromp, directeur Nederland van Mersk, of het in economische crisis geen risico is om zo'n groot schip te kopen. Nee, absoluut niet. Nee, de groei is inderdaad wat minder. Minder dan we een aantal jaren geleden voorzagen. Maar de groei is er nog steeds. Maar wat belangrijker is, dit schip is voor ons een nieuwe stap voorwaarts. En geeft ons zodanige energieefficiëntie en ook een vermindering van de CO2-uitstoot. Dat dit gewoon het beste schip is voor ons netwerk. Dit schip gaat 25 jaar mee. En gaat ervoor zorgen dat we de komende 25 jaar op een hele efficiënte manier vervoer kunnen doen. En daarbij vervangt het ouderen. ...kleinere bestaande schepen. Dus wij um, verhogen hiermee niet de capaciteit... ...maar wij verbeteren eigenlijk de, de capaciteiten van onze vloot. En is het ook goedkoper omgerekend per container? Ja, dat scheelt aanzienlijk. De, de, de schaalgrootte van dit schip... ...dit schip kan 18.000 containers meenemen. Dat is ongeveer 15% meer dan het grootste schip tot nu toe. Maar het kost ook veel meer brandstof, lijkt me. Uh, nee, juist niet. Uh, oh? Dat is het mooie van dit schip. Uh, dit schip is ontwikkeld voor lagere snelheden. Tien jaar geleden werden de, de, de voerende schepen over de Wereldzee veel sneller... Maar door de hoge olieprijzen is het de laatste jaren steeds langzamer gaan varen. En dat betekent ook dat we dit schip op een andere manier hebben kunnen designen. En daarmee kunnen we veel meer containers meenemen. En tegelijkertijd juist de energieconsumptie verminderen. En daarmee ook nu weer de CO2 uitstoot. En hoe vol moet het zijn om het echt rendabel te maken? Want nu is het niet uh, helemaal gevuld. Hè? Er staan nu geen 18.000 containers aan boord. Wanneer is het rendabel? Wat is de ondergrens? Ja, nou, Dat klopt. We In de eerste maanden gebruiken we dit schip... nog niet volledig tot de capaciteit. Juist ook omdat we willen zorgen dat we verstandig omgaan... met uh, toename van de capaciteit. Uh, maar nu is het al rendabel voor ons. Juist door, wat ik net al zei, de, de verminderen brandstofkosten... Uh, is dit al interessant voor ons. Als ik u vertel dat uh, voor Shanghai naar Rotterdam... Zijn wij meer dan 2 miljoen dollar aan brandstof kwijt. En dus als we daar voorzien kunnen bezuinigen, dan is het al heel snel rendabel voor ons. En u staat hier nu op de brug uit te kijken over de haven van Rotterdam, over de containers die hier letterlijk aan onze voeten staan opgestapeld. Staat hier een trotsman? Hier staat een hele trots man. Ja. 60 meter boven waterniveau. Staat hier helemaal te kijken naar een prachtig schip. Die ja, nogmaals de komende 25 jaar heel veel lading en heel veel goederen voor u en ik gaan vervoeren over de, over de Wereldzee. En ja, hier in de Rotterdamse haven zijn we daar hartstikke trots op. En ik begreep dat er ook kerstspullen aan boord zijn. Ja, er staat hier van alles aan boord. Van, van voedingsmiddelen tot, tot elektronica. Maar inderdaad, de eerste kerstcadeautjes zijn alweer in Rotterdam aangekomen. En keurig op tijd in dat grote schip ter wereld. De Mersk McKinney Muller. Bijna 400 meter lang. En kijk even op onze site nrs.nl, daar staan beelden, videobeelden. Daar heb je enig idee hoe groot dat schip inderdaad is? We gaan aan het eind van deze uitzending nog even naar Moskou, want het was 819, het is 829. We hebben het over het Nederlandse koor verspringen, 25 jaar oud. Emil Mellaert is uit de boeken, Andy. Ja, en wat is het spannend, Tim? Gaan we een tweede medaille krijgen. We zagen die prachtige medaille van Daphne Schippers op de Meerkamp. En ik durf het hardop te gaan zeggen. Nederland gaat een tweede medaille halen tijdens dit WK met uh, Gaisha. Want we hebben bijna alle springers gehad met hun vijfde poging. En Gaisha nog altijd op de tweede plaats met die 8,29 meter. En dat is dus het Nederlands record. En het wordt echt nog spannend. Nog één sprong hebben alle heren te gaan. En dan weten we het zeker of er zomaar een, nou toch, een redelijk onverwachte zilveren medaille gaat komen voor Nederland bij het verspringen. En in ieder geval kan de avond nu al niet meer stuk. En die Houtkamp, we gaan het allemaal zien zodra er nieuws daarover is. Gaan we het melden op deze zender, Radio 1, de nieuws- en sportzender? En Casper Kooi, dat zal ongetwijfeld bij jou een uitzending gaan gebeuren. Dus dat betekent dat de zomeravondspits ook nog wat nieuws heeft de komende half uur. Wat ga je doen? Nou, nieuws hebben we sowieso, want wij bij WNL halen het uh, nieuws deze zomer van de straat. We zijn vandaag, nou niet op straat eerlijk gezegd, we zijn in Den Haag tussen prachtige auto's staan. We staan tussen oldtimers. We zijn in het Lauwman Museum, de oudste openbare privécollectie ter wereld. Bij me de directeur, Ronald Koijman. We staan midden in de entreezaal. het, het galmt ook een beetje. Wat, wat, wat is dat voor een auto? Dat is een volval Kattenrug. Kattenrug? Kattenrug, ja. Wat in deze hal staat, zijn eigenlijk uh, landmarks. Van, van belangrijke landen die auto's gebouwd hebben. En vanuit deze zaal zometeen zomeravondspits bij WNL op Radio 1. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven. Je groetje heb ik hem aan. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu ook alle niet essentiële reizen naar de Egyptische vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Het aantal doden dat door ziekenhuizen in Egypte wordt gemeld is opgelopen tot zeker 38. Eergisteren ja, gisteren bij confrontaties tussen betogers en leger en politie 600 doden. Vandaag demonstreren opnieuw tienduizenden aanhangers van de afgezette president Morsi voor het ontslag van de legerleiding en terugkeer van Morsi als president. In lage Vuurse is prins Frieso begraven op de begraafplaats van de Stulpkerk. Na de begrafenis wandelde de familie terug naar kasteel Drakenstein. In het dorp was veel politie en er golden strenge veiligheidsmaatregelen. Maar volgens de politie was het veel rustiger dan verwacht. En Churani Martina heeft zich op de WK Atletiek in Moskou geplaatst... voor de finale op de 200 meter. Hij begon met een blessure aan zijn halve finale... maar slaagde er toch in als derde over de streep te komen. Daarmee plaatste hij zich niet direct voor de finale... maar zijn tijd van 20 seconden en 1300 was voldoende. Jussein Bolt was in de tweede halve finales maar 100 sneller dan Martina. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Geert-Ijusa. Vanavond in het westen wat lichte regen. In het binnenland een enkele bui. En vannacht is het vrijwel overal bewolkt. En dan kan er ook wat regen vallen. Uh, in Limburg en Oost-Brabant blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. En morgen ligt er een zwak front over het land. Dat trekt langzaam naar het oosten. Daardoor is er veel bewolking en kan er ook opnieuw wat lichte regen of motregen vallen. ochtends vooral in het westen veel wolken en in het oosten opklaringen. En smiddags trekken de wolken naar het oosten en klaart het in het westen juist op. De temperatuur is aangenaam, Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten. En vooral in de middag en avond wakker de wind flink aan. Landinwaarts wordt matig, windkracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. En in de avond en nacht mogelijk hard windkracht 7. Zondag is het wisselvallig. Ochtends passeert een nieuw front met regen. En smiddags klaart het op, maar dan ontstaan er toch ook weer buien. Het wordt een graad of 20. Na het weekend wordt het rustiger, droog en de temperatuur gaat weer omhoog naar 25 graden. ANB-verkeersinformatie. De, de meeste files lossen nu snel op. Op een paar uitzonderingen na. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat nog file tussen Naarden en Knoopert-Muidenberg over 7 kilometer. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot 2 kilometer. Er zijn de hele middag problemen geweest op de N15 richting de Maasvlakte. En dat is nog steeds niet voorbij, want bij de afrit Briede daar is de weg dicht richting de N57. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die daar een lading heeft verloren. Het opruimen gaat nog zeker anderhalf uur duren. Dus het verkeer richting Hellevoetsluis moet een andere route kiezen. En de meeste mensen doen dat nu massaal via de N15 een stuk verderop... via de eerstvolgende afrit. En daardoor staat de file tussen de afrit Briede en de afrit Oostvoorne 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspit. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi. Waar sta je vandaag? Vandaag, vandaag ben ik in Den Haag. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de Denny. Ja, ja, het ligt wel op de grens met Wassenaar waar ik nu ben. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wat is er te doen? Nou, hier heb je dus het Lauwman Museum. En dat is een museum voor historische auto's, koetsen en motorfietsen. En dat uh, zit ook langs de weg waar allemaal auto's voorbij rijden, namelijk de A44. Uh, meneer, bent u zo geïnteresseerd in auto's? Nou, ik ben vroeger automonteur geweest. Maar u ziet er niet heel oud uit. Niet zo oud als deze auto's tenminste. Nou, uh, eind van het jaar uh, hoop ik 70 te worden. Nou, het gaat hier om de oudste privéverzameling van automobielen ter wereld die voor het publiek is opengesteld. Wat, uh, wat vind jij het mooiste? Ja, Cadillac en uh, Bukatti. En wie is erbij? Ronald Kooyman, de directeur van het museum. Goedenavond, wij bij WNL zijn er eventjes op uit. Elke werkdag met zomeravondspits en onze tour die duurt na deze uitzending nog een weekje. Volg ons op de radio, op Radio 1 en via Twitter, het avondspits WNL. Vandaag dus in het Lauwman Museum, directeur Ronald Kooijman. We staan in een, een soort, ja wat is het, een soort kerk is dit haast hè? Ja, ja, dat wordt vaak gezegd, kathedraal. Dit is ja. de entreehal van het museum. 90 meter lang, 15 meter hoog. Ja, het galmt. Het, ja. Maar het is ook nasluitingstijd sluitingstijd. Hè? Ja, maar als je hier binnenkomt, dan valt meteen ook die paarse auto op. Daar schuin achter u. Dat is een auto en dan kan de achterklep van open. En daar zit dan een, ja, een plek voor een motor. Ja, klopt. Een motorfiets kan met een soort hydraulisch systeem kan die naar binnen geschoven worden en naar buiten geschoven worden. Het doet een beetje denken aan de reclame van een paar jaar geleden. Ik geloof het Zwitserleven gevoel. Ik ben niet, hè? En daar kon je dus die auto een chauffeur met een directeur achterin. En die wilde daarna eh, stoppen en met die motor erachter rijden. Hier dromen mannen van. Ja, dat dus is wel een, hele, hele, een van de meest gefotografeerde auto's uit het museum, denk ik wel. Ja, zometeen een rondleiding door het museum. Um, gisteren was ik met totaal wat anders bezig. We waren namelijk bezig met bootjes. Ik zat toen op de zeiljacht van Frits Wester. En hij had een vraag voor u. Ja, uh, hij heeft een hele mooie klassieke auto staan. Ik rijd met mijn collega Rolof Hemmer uh, sinds twee jaar de Tulpenrally. Uh, dat doen we dan voor het doel voor Kika. Uh, maar we vinden het zelf ook een heel leuk avontuur. En, uh, maar als hij zegt: van, Nou, ik heb nog een hele mooie klassieke auto staan nou, van meer dan 40 jaar oud. Uh, die voor de, die zal, mogen jullie meenemen voor de Tulpenrally? Dan hou ik me aanbevolen. De Tulpenrally? Ja, bekend bij mij natuurlijk. Brutale vraag. Maar een brutaal mens heeft de uh, halve wereld. En, hè? En, en mag die dat? Nou, ik, nou misschien uh, voor de Tulpenrally denk ik niet zo geschikt. We rijden rallies. Het uh, behoud van onze collectie is het belangrijkste voor elk museum, overigens. Ja. Dus ik wil best een auto uh, met hem delen, stel wil ik voorstellen. En misschien moeten we samen de Rode Kruis Rally rijden. Maar het is meer naartoe, toerrit. Ja, ja, dat is toch minder, hè, denk ik. Nee, anders. Maar, maar, maar u leent wel eens auto's uit. Dus daar verderop staat een auto die is uitgeleend aan uh, Maxima en uh, Prins Willem -Alexander, of Koning Willem-Alexander, moet ik zeggen. Ja, nee, dat, nee, dat klopt. Uitzondering bevestigen de regel. Overigens hebben we die wel zelf gereden. Oké, okay. dan mogen ze niet zelf achter. Dus behoud uh, aan, blijft erop staan. Okay. Um, ja, de, de, de auto's die er staan, die, die, die moeten ook een soort van kindjes voor u zijn, toch? Ja, we, we, er zijn ongeveer 250 kinderen in het museum. En zo voelt het inderdaad. We willen ze houden, willen ze, we koesteren ze. We, elk verhaal heeft zijn eigen uh, ja, ze, ze, ze, elke auto heeft zijn verhaal. Uh, ja, als er eentje weg moet om te plaatsen maken van anderen... Ja, doet dat soms ook wel pijn. Ja, over kinderen gesproken. Ik kom op kinderen in verband met het nieuws van de dag. Dat nieuws is dat steeds meer ouders in deze regio, Den Haag en omgeving... geen kraamzorg meer afnemen. Als een kind net wordt geboren, dan is dat uh, kennelijk voor veel ouders al duur genoeg. De geboortekliniek in Den Haag die luidt erom de noodklok. En WNL-verslaggever Richard Jansen was hier even verderop in het centrum... en vroeg aan ouders op straat, op straat of zij het verstandig vinden... dat er mensen zijn die geen kraamhulp inschakelen. Nou ja, verstandig eh, om geen kraamzorg te hebben? Nee, dat natuurlijk niet. Maar goed, als ze eh, als het niet eh, kunnen veroorloven... Ja, dan eh, zit er weinig anders op, denk ik. Ik zie hier een hoop kinderen. U heeft een aanvullende verzekering? Die ga ik afsluiten, ja, voor volgend jaar, want dan wordt de derde verwacht. Ja. Neemt u maximale zorg? Nou, dat moet ik nog even uitrekenen. Wat, ik, ik zeg ik neem hem af, maar dat weet ik eigenlijk nog niet zeker. Want ik ga eens even de voor- en nadelen, zeg maar financieel... Uh, hè, of je wel of niet het kraampakket krijgt, en dat soort dingen, even tegen elkaar afwegen. Of het financieel uiteindelijk uh, opweegt tegen geen uh, aanvullende verzekering afnemen. Wat vindt u daarvan, steeds minder kraamzorg bij jonge ouders? Zorgwekkend, Want ik denk dat juist de kraamzorg heel belangrijk is... de eerste paar maanden van de geboorte van een kind. Ik heb mezelf als ja, heel belangrijk ervaren. Ik denk dat iedereen minimaal gaat nemen. Dat het ja, dat, ja, niet goed zal gaan. Ik, ik denk direct, je wil het beste voor je kind. Ja, je wil het beste voor je kind natuurlijk. Ja, beste zorg. Maar het is al zo spannend allemaal. Alles is nieuw. Je wil zoveel mogelijk weten... Dus ja nee, ja, nee, ja, zorgwekkend. Is het opvallend dat het hier in de regio Den Haag meer voorkomt dan elders in het land, denkt u? Oeh, ja, Zal het te maken met armoede. Koppel met de armen, ik weet het eigenlijk niet. Het is niet meer mijn ervaring natuurlijk. Ja, ik heb een goede zorg gehad uh, tijdens bij de, bij de geboorte. Dus ja, het is te maken met crisis natuurlijk, armoede, mensen verliezen hun baan. Ja, ik denk dat het landelijk is. Ik denk niet dat het per se een probleem van Den Haag is. Dat het meer een landelijk probleem is natuurlijk. Ja. En u? Ja, het hangt ervan af hoe je gezinssituatie is. Als jij, in, uh, als jij thuis alles hebt wat je nodig hebt... en je hebt een man die lang verlof kan nemen en ervoor je kan zijn... of je hebt een goede sociaal netwerk en je ouders die je kunnen ondersteunen... dan snap ik dat je, niet, uh, dat je niet echt een beroep gaat doen op, uh, op kruimzorg. Hmm. Maar ja... Wat zou je zelf doen? Uh, ik heb zelf wel gebruik gemaakt van kraamzorg. Maar dat was puur omdat ik een lastige bevalling had gehad. En uh, ik had spinale hoofdpijn. En dan moet je liggen. En dan is het fijn als je professionele hulp krijgt. Ja. Directeur Ronald Kooijman van het Lauwman Museum. U heeft niet stilgezeten, u heeft vijf kinderen, vertelde u mij voor de uitzending. Allemaal gekomen met kraamzorg ook daarna? Ja, voldoende kraamzorg. Nooit te bezuinigen. Ik had ook niet anders verwacht. Dit is WNL, wij blijven gewoon. Vandaag en volgende week toeren we door het land met zomeravondspits. Vandaag dus tussen de old timers van Evert Lauwman. Maar hij is niet directeur, dat bent u. U moet eigenlijk oppassen op Annemans spullen, begrijp ik. Ja, ja, ik moet op de winkel letten. Op de winkel letten? Nou, dat ik een beetje flauw. Natuurlijk doe ik de, de operationele zaken en, uh, en ik, uh, ik overleg met hem. Oh, we gaan eventjes naar atletiek. We gaan naar Andy, uh, Andy Houtkamp, want uh, wat is er aan de hand? Ja, groot is... nieuws, want Nederland heeft een medaille en niet zomaar één. Een, een zilveren Kijk. medaille bij het verspringen uh, achter Menkov. De Rus die uh, heel ver sprong, 8,56 meter is het uh, onze nieuwe Nederlander, mag je dat zo noemen, Ignatius Geisa. ex Ghana, maar nu uitkomend voor Nederland die in het prachtige oranje... De tweede plaats heeft gehaald en hij is er hartstikke trots en blij mee. Hij zei al eerder, ik zou het zo mooi vinden als ik een medaille kan halen voor mijn nieuwe vaderland. En hij heeft het gedaan. Ignatius Geisha, Nederland staat er op de scoreborden. En met 8,29 meter, meteen ook maar oh, nee. een nieuw Nederlands record en een zilveren medaille. De op 1 na beste van de wereld, Ignatius Geisha, Nederland. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ronald Kooijman, zelf uh, atletiek uh, liefhebber ook? Nee, wel. ik hou wel van sporten, maar atletiek niet. Je houdt meer van auto's natuurlijk. Want we zijn hier bij uh, Lauwman. Daar bent u de directeur van het Lauwman Museum. Tussen de old timers. Ho Hoeveel auto's staan hier? Er staan 250 auto's ongeveer. Ja, uh, aan deze bezoeker vanmiddag heb ik de vraag gesteld. Welke auto moet je nu echt gezien hebben? Ja, Persoonlijk hou ik heel veel van die wat kleinere autootjes en de cabriolets. Maar er staan zoveel die leuk zijn en op elkaar lijken. Dat ik niet één... Uh, dat er niet één is die de kroon spant. Ik vind het totaal van een verzameling de moeite waard. Als je hier binnenkomt, dan zie je gelijk uh, de eerste auto. Dat is volgens mij een trabantje. Ja, dit, dit, dit vind ik een leuk autootje. Nou, deze vind ik iets minder. Maar als het uh, klein en uh, cabrio, dan uh, is het helemaal goed. Dit is dus geen trabant, begrijp ik? Nee, dit is, dit is een Lloyd, alle, uh, dit is een Lloyd uh, Alexander. En wel een enige gelijkenis natuurlijk met de trabant. De trabant hebben we ook in de collectie, hoor. Want het is ook een icoon vanuit uh, vanuit de, de oude DDR. Uh, maar uh, ja, uh, we hebben eigenlijk alle soorten auto's. Dit is een beetje een icoon van Duitsland toch wel. Ja, je komt hier het museum binnen en dit is meteen de eerste auto die je ziet. Waarom staat deze auto op deze prominente plek? Nou, we wisselen wel een beetje in de eerste hal, in grote hal, geheel. Daar hebben we wat iconen van verschillende landen staan. Nou, een Lloyd is een icoon voor Duitsland. Nou, het had ook een kever kunnen zijn natuurlijk. Maar. En een Volvo voor, de, voor Zweden en een DAFje voor Nederland. Maar dat, het wisselt, het rouleert een beetje. En het museum heeft drie secties. Uh, de bovenste verdieping is de algemene geschiedenis. De eerste verdieping daarna dus, die je dus met de trap bereikt, kunst en raceauto's. En de onderste verdieping in de begane grond, is allemaal luxe auto's. Uh, het begint eigenlijk allemaal met paard en wagen. Dus de paard en wagen, de auto's eigenlijk niks anders uh, dan de vervanging van paard en wagen in het begin. En je moet je voorstellen dat in steden zoals Parijs en, en Londen, daar, daar waren 30.000 paarden. En die paarden die, die produceren een, een, een kruiwagen vol met afval per dag, hè. Dus het is eigenlijk heel onhygienisch. En die auto was eigenlijk een welkome ja, verbetering van die situatie. Ja, En dit is dan een wagen zonder paard? Ja, dit is een, een auto uit 1887. Dat, is, dat schatten wij, want misschien is hij nog wel ouder. Maar we kunnen in ieder geval aantonen dat hij zo oud is. Maar nogmaals, mogelijk nog wat ouder. Een van de oudste auto's die nog bestaan ter wereld. En dit is een stoomauto. Je ziet ook die hele aandrijving. Het lijkt daar eigenlijk op een stoomtrein ook. Het is eigenlijk uh, meer laten zien dat je een auto kon veroorloven. Dus ze was niet rijden van A naar B. Maar als je zo'n auto had, dan kon je je voortbewegen. is toch prachtig? Een status dingetje. Nou ja, zeker. Het was ook een beetje flaneren. En, en ook, wat ook een beetje een fabeltje is, dat een auto een mannen ding is. Nou, dat is zeker niet waar, want flaneren, wie kunnen dat nou beter dan vrouwen? Ja, en dat deed je dan open, want het is een open auto. Uh, er, zit, uh, er zit geen omhulsel omheen. En wat mij ook opvalt, uh, geen stuur zoals we dat nu kennen. Hoe, hoe, hoe stuur je toen? Ik, ik zie wel een knuppel. Ja, inderdaad met een knuppel en een, en een hendel, ook die ernaast zit. Uh, elke auto in het begin, er was niet echt een standaard. Het dus werd ontdekt nog de standaard. De sommige auto's hebben een hendel, on, uh, ook een aantal auto's hebben al sturen... Het is uh, elke auto had aparte instructies hoe je moet rijden. Ook de, de verbrandingsmotor was nog niet uh, algemeen goed. Het was stoom of elektrisch of een uh, beziende verbrandingsmotor. Het moest nog uitgevonden worden en de werd was later gezet. Ja, van het oude gedeelte lopen we nu richting wat, uh, wat nieuwere tijd, heb ik het idee. Want het er het wat in de verte. Ja, dat klopt. We dit, de eerste zaal zijn allemaal ongerestaureerde voertuigen... die we zeg maar alleen maar conserveren. Nu gaan we naar zaal toe dat we in verschillende tijdsvakken de ontwikkeling laten zien. Maar het zijn wel gerestaureerde auto's. Ja, en dat zie je dan ook. De auto's staan gesorteerd op, op tijd, hè? Ja. ja, hier zie je in de eerste tijdsvak, is dat met 1910... en dan zie je heel duidelijk dat die auto's zijn vrij licht, open auto's. Dat mo de motoren waren nog niet zo krachtig natuurlijk. Veel tweezitters ook, uh, houten karserieën, zelfs nog een houten chassis wat je hier ziet. En een mooie klakson. En, ja, uiteraard, die herkenbare klakson, die, die, die, die, rubberen, hè, uh, ja, die rubberen klakson... die zijn overigens wel nieuw, hè, die klakson's. Oh echt? Ja, wil je het voelen? Ja, wat mag... Ja, fantastisch. Dit klinkt als een, uh, een bommelauto, uh, hè, dit? De oude schicht. De oude schicht? Ook die hebben we, die auto, want dat is eigenlijk een eigen spijker. De, de, oude, de, de spijker heeft als voorbeeld gediend voor de oude schicht. Wat grappig, die staat hier dus ook? Die staat hier beneden, ja. Nou, we komen nu gewoon een beetje in de tijd van, uh, van Elvis terecht, hè? Ja, nou, we hebben nog een auto van Elvis. Daar komen we ook zo nog bij. Daar gaan we dan nu naartoe lopen. Dat lijkt me een goed idee. Ga ik ondertussen namelijk naar uh, WNL verslaggever Wieger Hemmer. Want, Wieger, uh, ja, over Elvis gesproken, jij bent ook uh, op pad. Waar ben jij vandaag? Ik loop net de Elvis Corner uit in een klein winkeltje aan de Utrechtse Amsterdamse Straatweg. De Elvis Corner inderdaad, want vandaag precies 36 jaar geleden overleed hij. En hier in dit kleine winkeltje, tussen al die Elvis-mokken, Elvis-beelden, Elvis-posters... en natuurlijk heel veel Elvis-LP's, ontmoet ik een groot fan, Rogier van Luiken. En waarom is hij fan? Dat maakt het zo mooi. Heel simpel, vanwege de muziek. Ik ben persoonlijk niet een fan die... Vanochtend een kaars heeft aangestoken en een Huilend Elvisbeeld uh, thuis heeft uh, staan. En uh, het gaat mij echt alleen om de muziek. En het is natuurlijk jammer dat hij uh, te vroeg uh, heen is gegaan. Maar goed, daar heeft hij natuurlijk zelf ook uh, de hand in gehad. Maar we kunnen gelukkig nog genieten van een hele hoop muziek. en De kluizen zijn de afgelopen jaren flink uh, uitgespit door iemand. Uh, in Amerika en dat, dat heeft heel veel mooi materiaal opgeleverd. Dat materiaal dat is hier ook allemaal uitgesteld, wat, wat vindt u hier? Nou, je staat hier voor een kast met uh, heel veel vinyl. En uh, er, uh, er zit ook heel veel nieuw vinyl tussen. Nieuw vinyl? Ja, dus uh, vinyl is een, in opkomst. Deze plaat die ik nu aanwijs, dat is Elvis Ed Stex. Die is net uit, die is, die, is, die is vers van de pers. En die wordt wereld voor wereldwijd wordt in Nederland geperst. Want Nederland is een van de weinige landen waar nog vinylplaten worden gemaakt. Hier zijn wij goed in. Hier zijn wij goed in. Het mooie van Elvis is als je nou eens naar de jaren 50 opnames gaat luisteren. En vergelijkt het eens met andere artiesten uit de jaren 50. Die artiesten klinken altijd heel erg gedateerd. En op een of andere manier is het bij Elvis zo dat als je een cd opzet van nou ja, de Sun-studio's... of de, de vroege opnames van de RCA-studio's, die klinken zo fris en zo helder. Daardoor klinkt het nog steeds als van vandaag. En plaats u hem eens in perspectief met al die andere grote namen, de, de John Lennons, de Paul McCartneys... Nou ja, zoals John Lennon uh, ooit zei: Before Elvis there was nothing. Dus dat, dat, dat, dat is. Een soort genesis verhaal. Ja, precies. Dus Elvis was de jonge man die ooit een keer uh, in juli 1954 een plaatje opnam: That's alright, mama. That's alright, mama. Ja, juist, ja, je kan het goed. En hij combineerde als eerste alle invloeden: gospel, rhythm and blues, bluegrass, country. En die smeltkroes van geluid. Dat maakte het uniek en dat maakte het dat die jeugd van Amerika helemaal plat ging en uiteindelijk ja, de hele wereld. En een mooie anekdote is dat Paul Simon en Art Gardfunkel gingen naar Las Vegas kijken, naar Elvis. En dat was in 1970 en dat was ten tijde van Bridge over Troubled Water. En Elvis vond het nummer. Het grote meesterwerk. Het grote meesterwerk. En Elvis vond het nummer ook geweldig. En Elvis heeft dat nummer live gedaan. En de afloop is aan Paul Simon en Art Gardfunkel gevraagd: wat vonden jullie ervan? En toen zeiden ze. De dramatiek en de gospel naar waar wij naar op zoek waren bij de opnamesessie en niet konden vinden, heeft Elvis zojuist aan ons laten zien. Ronald Kooyman, directeur van de Lauwman Museum. Nou, Dit is hem dus. Nou, dit is, dit is een auto van Elvis, dat klopt. Dit is een Cadillac. Hij heeft er ook meer gehad, Cadillacs. Maar dit is een auto, een, uh, het meest luxueuze model van Cadillac. Een uh, uit 1976, een jaar voordat hij overleed. Maar ook helemaal met accessoires die hij zelf heeft bedacht en uit heeft laten maken. Hoe, uh, hoe komt hij aan die auto? Nou, deze is ooit op een veiling gekocht. Maar uh, als je kijkt naar die accessoires, het is zo Elvis. Ja, die koplampen. Uh, standaard zitten daar rechthoekige koplampen op. Hij vond het mooier met een voorzetlamp rond... Ja, ik vind het afzichtelijk, maar ik vind het wel erg leuk uh, als tijdsbeeld en ook weten hoe Elvis is. En natuurlijk uh, veel pracht en praal. Maar er zit ook een, een, uh, een muziekorgel in. En er zit een treeplank in. Waardoor... Een muziekorgel? Ja, dat staat natuurlijk niet aan de radio. Maar als de muziek aangaat, dan gaan de lampen op de muziek uh, gaan mee in het, in het juiste ritme. Maar er zit ook een treeplank en dat kun je goed zien. Uh, als de deur open gaat, gaan de lampjes oplichten. Jeetje, wat een wat een ding zeg. Over de top en een andere keer. Voor de reservewiel achter, zit achterin een uitsparing. Maar het is veel te klein, maar hij vond het prachtig. Maar het heeft absoluut geen functie. Nee. Ja, als je hier zo'n beetje rondloopt, dan zie je mooie auto's. Ik heb zelf helemaal niks met auto's, maar ik, ik vind het fantastisch om er naar te kijken. Je ziet her en der ook een, een, een snorder, een, een bromfiets of een motor. Maar hier ook een sleurhut. Ja, dit is een, een, een, een travel lodge, zoals het heet. Echt een caravan, een mobile home van Pierce Arrow. Pierce Arrow produceerde of bouwde hele luxe auto's. En uh, later ging, zijn ze geswitst van luxe auto's naar mobile homes. Ja, maar die zien er niet zo heel erg luxe uit. Alhoewel, de bank die erin zit, die zit best comfortabel. Maar het is wel klein, hè? Ja, het is klein. Het is, natuurlijk, kamperen blijft uh, goed. Het is niet mijn uh, tak van sport. Laat ik het maar zo zeggen. Het, het, uh, het is wel een luxe uitvoering, ja. Het is overigens wel aardig. Ik heb niks met auto's, hoorde ik jou zeggen. Uh, Mensen zeggen ik heb niks met auto's, ik bedoel ik heb eigenlijk niks met techniek en hoe het werkt. Maar we vertellen niks over de techniek, of niks, niet zoveel over de techniek. Maar vooral dat verhaal van een auto en dat is natuurlijk wel leuk. Ja, dat is uh, de, ab, absoluut waar. Uh, nou, ik zeg ik heb niks met, uh, met auto's, ik heb niks met, ook met nieuwe auto's. Hoe ik vind elke auto op elkaar lijken namelijk en dat is hier natuurlijk anders. Ja, dat, dat, is, dat is wel aardig ook met nieuwe auto's die lijken heel veel op elkaar... Uh, nieuwe auto's zijn allemaal comfortabel, luxe en echt worden ingezet natuurlijk, voor transport. En daar uh, is ook niks mis mee. Maar wij selecteren of... Uh, uh, uh, ja, we kijken vooral naar auto's die gebouwd zijn vroeger. Die, die zijn ook al heel herkenbaar. Dus verschillende merken kun je ook goed herkennen. We lopen nu langs raceauto's. Ja, race, race en sport, uh, sportauto's. Hier zijn twee auto's die zelfs Le Mans gewonnen hebben. Le Mans, de 24 uur race. De, eigenlijk de meest beroemde rally. Of uh, race... Het is een Laconda uit 1935, die helemaal nog origineel is, zowel motor als body, als de bekleding. En de meest bekende, misschien wel Le weer Winner ooit, is de Jaguar d type uit 1957. Ja, voor hoeveel geld een auto staat hier wel niet? Nou, is eigenlijk niet te zeggen. Uh, wat, hoe hoe uh, waardeer je een auto van Elvis? heb die, die Cadillac die is wat te waarderen, maar hoe, wat geeft je voor waarde aan een, uh, al die accessoires? Ja, voor hoeveel is het allemaal verzekerd? Ja, dat weet ik, maar dat ga ik niet zeggen. Nee, dat snap ik inderdaad. Maar dit moet allemaal goed beveiligd worden. Of ja, ja, ja, of, ja je kan natuurlijk niet zomaar wegrijden met de auto hier. Nee, je kan niet zomaar wegrijden met een auto. Over de auto zelf ik me ook niet de, niet de meeste zorgen. En, uh, en de, de, zeg maar de kunstcollectie, ja, dat is wat anders. Mascottes en allerlei uh, prachtige sculpturen die we hebben... die zijn natuurlijk achter glas en die zijn echt goed beveiligd. Ja, we maken een zomertour bij WNL. en uh, Ik heb wel andere uh, directeuren gesproken van uh, bijvoorbeeld uh, pretparken en musea. en Die zeggen allemaal van... nou, uh, de gasten worden wel wat brutaler. ze gaan overal aan zitten bijvoorbeeld. Is, speelt dat hier ook? Nee, dat, dat, dat speelt hier... Uh, uh, niet, we letten ook goed op. Het is ook goed beveiligd. Ik kan natuurlijk niet vertellen hoe we dat doen, maar we hebben natuurlijk wel toezicht. Maar, maar ik zie hier niemand staan, Er staat geen mannetje. Nee, ik sta vlak bij u. Ja, nee. ja, enig mannetje wat hier rondloopt ja, natuurlijk. Nee, ik ben hartstikke sterk. Nee, maar we hebben heel veel vrijwilligers die toezicht houden. Uh, we werken met 80 vrijwilligers en met een hele kleine staf. En dat werkt uitstekend en die, die houden toezicht en die zijn best streng. Maar natuurlijk moet je altijd opletten. En je hebben soms ogen in je rug nodig of achter in je hoofd. Maar uh, ja, fingers crossed, er is nooit wat gebeurd nog. Ja, en aan deze auto moeten ze helemaal afblijven, geloof ik, hè? Ja, nee, dat is ook gevaarlijk om aan te zitten. Want het is de auto van James Bond? Het is een uh, Aston Martin DB5. Dus de, de eerste keer dat een auto een zo belangrijke rol speelde in, de, de, in een James Bond film... Nou, die, uh, die uh, relatie met Aston Martin is een langdurige geweest. En met, uh, af en toe ging James Bond wel naar, uh, ja, verleid door de commercie vreemd met een ander merk. Maar Aston Martin is gelinkt aan... En dit is de originele, het oermodel... Van, uh, van, ja, uit Coldfinger. Ja, zo, zo, zoals hij ook uh, gebruikt is in, in de film. In die film wordt er ook uh, vertoond een spannende achtervolgingsscène. Ja, een hele, hele beroemde achtervolgingsscène. Uh, de Aston Martin DB5 die werd overigens ook gebruikt in de film daarna. De, de, de, dus Coldfinger, maar ook uh, Thunderbolt. En zelfs in de meeste recente van het afgelopen jaar. Daar uh, speelde hij nog een rol. Dan ontplofte die. Nou, dat is ook, gelukkig is dat uh, fake. Maar dit is een van de vier auto's die destijds gebouwd zijn voor de film. En er zijn er nog slechts drie over. Nou, dit is de afdeling uh, waar uh, ja, het Nederlands erfgoed uh, wordt getoond. Dus uh, allemaal spijkers. We hebben in de collectie 13 spijkers van de 16 die er nog over zijn. En, en ik zie hem hier, hè? Ja, dit is de oude schicht. Dit is de oude schicht. Hij heeft een voorbeeld gediend voor uh, de oude schicht van uh, heer Olivier. Hè? Of heer Olivier, Olivier bij Bommel. Samen met Tom Poes? Wat mij opvalt is dat het stuur aan de rechterkant zit. Ja, in het begin zaten alle sturen aan de rechterkant. Dus dat is uh, de beginperiode van de uh, automobielgeschiedenis. Dat komt vermoedelijk, maar er zijn verschillende lezingen over. Dat de ko koetsier zat ook rechts op de bok. En de auto was een soort evolutie natuurlijk, van paard en wagen. Nou, dus die Britten hebben het wel goed begrepen en wij, uh, en wij niet. Ja, die Britten hebben het volgehouden, zo kun je het ook zien. <lacht> die is hier, oh, die is over, behalve die oude schichten is, is deze spijker misschien wel de bekendste. Het is de eerste zescilinder ter wereld, dat is een Nederlandse auto. De eerste zescilinder, de eerste four-wheel drive ter wereld, 1903. Dat hebben wij uitgevonden, als Nederlanders. We mogen best trots op zijn, maar we noemen het, we weten het eigenlijk niet eens. Nee, en daarom staat het ook ja, afgezonderd van de rest een hele mooie speciale plek in het museum. Ja, dit is een apart, nou ja, het is een beetje een soort van theekoepel wat je vroeger bij de oude landhuizen zag. Daar verwijst het ook naar en deze auto is helemaal solitair, want die verdient deze plek. Ja, nu weer terug in de entreesaal. We vertrekken zo met een radiowagen. Nou, het zit hier niet eens uit als een oldtimer. Um, voordat we gaan. Nog even naar de toekomst kijken. Als het gaat om auto's, hoor ik altijd: we gaan elektrisch auto rijden. Maar zo nieuw is dat helemaal niet? Nee, absoluut niet. Vermoedelijk heeft zelfs een Nederlander in 1835 het uitgevonden. Professor Strating uit Groningen. Dat, zijn, dat is een lezing Maar de auto in het Amsterdamse reden taxi, taxi's in 1905. Er reden 50 taxis met 25 oplaadstations. Die waren er al. Die zaten ook in het museum. Ja, en, en duurde dat opladen dan langer dan nu het geval is? Want daar hoor ik mensen altijd over klagen. Het duurt zo lang om een auto op te laden. Nou, het, het zal uh, ongetwijfeld lang geduurd hebben. Uh, ik weet niet of het zo lang duurt als nu. Ja, u heeft maar, ook een laadstation hier staan. Ja, we hebben een laadstation uit 1900. En het, is, het is prachtig. Maar we zijn zo blij dat we die gevonden hebben. Die hebben we echt recentelijk aan de collectie kunnen toevoegen. En om te laten zien dat je echt met een stekker letterlijk, en een snoertje, je accu's kan opladen. Doe dus nou. zo nieuwerwets is dat elektrisch rijden dus helemaal niet? Helemaal niet. Nee. Er komt een nieuwe tentoonstelling aan? Ja, klopt. Klopt. Maar ik, eigenlijk uh, wil ik het volgende week pas vertellen... maar het wordt wel heel bijzonder. Nou, oh, dat vind ik nog weer flauw. Kom volgende week weer terug. Kom, van, volgende vanaf, week. Maandag. vanaf maandag. Nou, vanaf maandag, uh, ja, maandag kan ik niet. Dan heb ik een afspraak met Henk Kool namelijk in Eindhoven. Um, heeft u een vraag voor de oude uh, g kranten hoofdredacteur uh, en vooral de fractievoorzitter van de 50PLUS-partij? Oeh, euh, nou, voor de K kan wat hij gedaan heeft... en uh, het homo huwelijk heeft hij ook geloof gedaan. Alle respect. Heel knap heeft hij gevochten voor een onderwaarderde uh, ja, bezoekers. Of voor de bezoekers. Een, een, een groep in Nederland. Ja, dit is volgens mij een, een beetje een slimmigheidje. 50 plus uh, partij op de groep van 50 plus wordt alleen maar groter. Ja. Is het echt uit, uit, uit, uit, uit, een soort onderwaardering voor die groep dat hij dat echt vindt? Of is het slimmigheid? Ja. Hier komen trouwens ook veel 50 plus'ers, toch? De gemiddelde bezoekersleeftijd in Nederland is 52, 53. Dus komen, en ook, hier, ook ja, hier. Een feest der herkenning is het voor velen, geloof ik, om hier auto's te bekijken? Ja, klopt. Ik, ik hoor heel vaak van uh, mensen die een auto zoeken. En als er een auto ontbreekt, is het vaak hun eerste auto waar ze op zoek naar zijn. Oh ja, echt waar? Ja, absoluut. Ja, ik sprak net ook een automonteur van vroeger... die hier op zoek was naar Renaults. Heeft u ook Renaults? Ja, absoluut. Er zijn meer dan 100 fabrikanten staan in het museum. Oké, okay, dus die is wel aan zijn trekken gekomen. Ja, absoluut. Fijn dat we hier mochten zijn in het Lauwman Museum. Bedankt. Heel graag gedaan. Straks op deze zender Brands met boeken en zomeravondspits... gaat nog een klein weekje door. Volgende week maandag tot en met vrijdag. En na die week is Joost Eerdmans weer terug bij WNL... en maakt hij een reguliere avondspits met telefoontjes en meningen... Onze tour kan je nog een week volgen op de radio. Radio 1 dus, maar ook via Twitter. Um, zoek ons op Twitter via avondspits WNL. avondspits WNL, wij tweeten elke dag een leuk filmpje. Tot maandag. Omroep WNL. Wij blijven gewoon. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof.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 Kijk hier dus, ik zeg niets.